1 uur. Gert Kluik naar het NOS Journaal. Amersfoort schrapt de boete voor wie informatie lekt... over het programma van Koningsdag in de stad. Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers... die op 27 april langs de route staan... moesten een geheimhoudingsverklaring tekenen... toen nog maar net bekend was geworden... dat de koning zijn verjaardag in Amersfoort zou vieren. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was de veiligheid. Een woordvoerder van de gemeente Amersfoort zegt nu... dat de boete niet meer nodig is en is geschrapt. Een spookrijder onder invloed heeft vannacht een ongeluk veroorzaakt op de A7 bij Zaandam. Twee mensen die bij hem in de auto zaten zijn gewond geraakt. Net als twee inzittenden van een busje waar de spookrijder tegenaan reed. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder is aangehouden. Amerikaanse scholieren beginnen een stickeractie tegen vuurwapengeweld op school. De groep deelt stickers uit die kinderen op hun rijbewijs, leerlingkaart of telefoon kunnen plakken. Als ik sterf door vuurwapengeweld publiceer dan de foto van mijn dood staat erop. We moeten laten zien hoe erg het is, zeggen de initiatiefnemers. Het zijn leerlingen van de Columbine High School, waar 20 jaar geleden 13 leerlingen werden vermoord door twee medeleerlingen. De presidentsverkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door Susanna Kaputova. De 45-jarige advocaat kreeg ongeveer 60% van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees en lid van een liberale partij. Tjaputova zet zich actief in voor het milieu en tegen corruptie. De moord op onderzoeksjournalist Jan Kutsjak en zijn vriendin... was de belangrijkste aanleiding om aan de verkiezingen mee te doen. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd eindigt weer op zondag 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 9 tot 13 graden. Morgen veel zon, bij 11 tot 16 graden. De dagen daarna buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad staat een korte file bij Lelystad-Noord. Drie kilometer daar, maar de vertraging is maar iets meer dan vijf minuten. Op de A9 heb je wat meer vertraging. Van Amstelveen naar Alkmaar bij knap en kooi meer. Want daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 First size of this size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 Beginning love Nice again. We're nice again. We're nice again. We're nice again. Nice again. Over you ZFM ZFM Z Goodbye.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 Go oh, oh.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 to drink them straight Me and my friends have not thrown up in so long Oh, how we've grown I can't wait to go home We safe and sound, we come around, we are dancing the sundown, and we come alive, we run the night stream.